op de Kruiskamp 132, Hoek Lindertseweg, vindt u Super Video voor video. Ook de prijs zal u bevallen. Die is namelijk Super! En en Hopman alles voor voelbaar in huis en portemonnee. En dat willen we toch allemaal? Stookomfort niet alleen voelbaar in huis, maar ook voelbaar in de portemonnee.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 Hallo, welkom, luister vrienden. De Jacksons. Blijf het al, de boogie. Big Fun, die hebben er ook een hele grote hit mee op het moment. Althans, dat probeerden ze natuurlijk. Ik zat zo de plaat uit te dus zoeken voor dit uurtje. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik, euh, nou, ik doe deze platen. Dus je hoort altijd wat van Michael Jackson of de zusjes, Janet bijvoorbeeld. Maar nee, hoor, niet meer over de broertjes. Uit het jaar 1979 draaiden we hem daar nog eens een keertje. Bij dat je erbij bent. Een uurtje volop met Mark Botegraaf en de lekkerste muziek natuurlijk. Zoals je gewend bent van mij. Ik bedoel, daar zitten we voor. Trouwens, als je wilt reageren op de op- of aanmerkingen, dat zal ik ik zal me eventjes meteen recht gaan zetten. Die schrijft dat even aan Postbus 198, 3800 AD in Amersloord. Postnummer van Keijstad FM. Want uh, ik zal het leuk vinden als je op- of aanmerkingen hebt. Het is een plaatje, daar ga ik het maar vanuit bedanken. Zit die youngblood, heeft only uitgekoet. Hij heeft in Nederland gewoond, hij woont nu in Duitsland. Maar we zijn hem toch niet vergeten Ik bedoel, hij staat toch hoog in hit- en waslijsten. All the world. stand up brothers joining our hands united we're stronger fighting for peace caring about our loved ones trusting ourselves to Voor de oudere jongeren zullen we het maar zo eventjes noemen. De Beatles en Sila De eerste grote hit voor de heren hier in Nederland. En daarom draaien we nog ze zijn als een hit klassieker. Of hit -klassieker gesproken, iedere zaterdag en iedere zondag tussen 9 en 10 uur om 3 om 3 de Formule op Keijstadfm. En ik presenteer ze dan voor je. Dit is een plaatje, een oude keihijf. Een laatje ganders de titel Petra en Kool. Gewoon internationaal gemixt, maar Nederlands ingezongen. Het is toch een fantastische mix. Want dan zitten we voor Kais dat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit is een jaar geleden, Womack en Womack en Celebrate the World. Dat was een lekker ritme in die plaats, joh, jongen. Toen de tijd veel gedraaid op de zaterdagavond hier op Keistad. Want ja, als je gaat stappen, dan moet je natuurlijk altijd de vrolijke klanken laten horen. Maar nu even een moment van bezinning, zullen we het zomaar noemen. Een prachtige muziek uit de hit- en waslijsten van dit moment. Richard Marks. Hij deed er wat langer over dan we hadden verwacht hier bij Keistad. maar dat... Toch nog goed gekomen voor deze man. Een pracht van de plaats. En dat is getiteld Right Here We Waiting. Nou, we wachten gewoon op een briefje of zo via Postbus 198. 3800 AD in Amersfoort is dus de postcode. Hier, ja. Richard Marks, voor jou hier de microfoon. Zing. Oceans apart, day after day. And I slowly go and sing, I hear your voice. Zindy Lover, time after time. Blijf de pracht van de plaat winnen. Twee rustpuntjes zo in de show even met Mark Bottengraven. Nog een half uur bij met de mooiste muziek hier op Keijstad FM. Heb je ook zo genoten van de afgelopen zomer? Ik vind het prachtige weer en zo. En al die dames die in die bikinis rondliepen. Nou, kwam ogen tekort mag ik wel zeggen. Sabrina, boys, boys. Een pleitje van een jaar of twee geleden. Tijd gaat altijd zo bijzonder hard. Maar goed, a bit of KISS AMC. Dit is Keistad FM. Kiss AMC zijn van die plaatjes die stijf als een gigante hit een waslijst in. En daarna hoor je nooit meer wat van zulke formaties. Ach, leuke Zaksen, verdient die mij, daar hebben ze ook weer een auto of zoiets dergelijks. Ja, ja, ja, ja, We even aandacht voor het Nederlands product. Niet nederlands maar Engelstalig. Van Varnen en Friends Words for Love. Ja, we hebben het woordenboek erbij gepakt. Ik ben er nog niet achter wat het is. Ik was altijd al slecht in het Frans. Ik werd altijd van school afgestuurd. Ik bedoel, uh, botergraven. als hij maar oui of non zei, dan lacht hij er altijd uit. Zielig eigenlijk, vind ik, persoonlijk. Amor, amor, ja, wat? Wat? Nee, ik heb niks aan mijn oren. Ze staan aan de andere kant van het glas, dan ze te wijzen of ik wat aan mijn oren heb. Ja, ik heb wel wat aan mijn oren. Ik bedoel, mijn hoofdtelefoon staat bijzonder hard natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Heb u geen last van aan de andere kant van de radio. Ik bedoel, uh, zit je nog maar wat van Dit zijn de techno en pop-up, de jam! Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping. look the crowd is and you find out it Beach Boys. Begin van dit jaar hadden ze nog een grote hit met Kokoboog. Maar wij draaiden nog even Sloop John B. Vanuit de grijze, grijze periode van deze heren. So I'm right my Hij had me lachen in Duitsland. Hij produceerde in het verleden Boney M, en nu Milli Vanilli. En ze scoorden een gigantische grote hits in Nederland nummer 1. Niemand die het verwacht had, hoor. Ik bedoel, uh, wij ook hier op IJsd.FM. Die hadden ook niet het idee dat het een hele grote hit zou gaan worden. Ja, ik heb nog een aantal minuten zeg En dan moet ik wel zometeen weer afscheid van je gaan nemen. We gaan een uurtje toch hard. Maar we draaien wel de lekkerste muziek. Dat moeten we wel even zoeken. De Pet Shop Boys and what have I done to deserve this... Samen met Dusty Springfield. Dat werd een gigant hier in uh, Nederland. Ja. Dit is Springfield samen met de Petser Boys. De dame had het in kwestie nooit verwacht dat ze nog eens een keer nou, zo hoog zou komen in de hitwaslijsten hier in Nederland. Maar je gaat van elkaar afscheid nemen. Ik bedoel, de tijd voor mij zit erop voor Mark Bodegraaf hier op Keis.fm. Met andere woorden, als je nog mijn stem wil horen, dan moet je hem gewoon laten staan op Keis.fm. Dan komen we elkaar zeker tegen in ieder geval anders tussen de zaterdag en de zondag. Want op zaterdag en op zondag tussen 9 en 10 uur dan ben ik ook aanwezig met de heerlijke gouden hitklassiekers hier op Keis.fm. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en hou je haaks.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 ook de prijs zal u bevallen. Die is namelijk... Super! Heinen en Hopman heeft alles voor cv. voor voelbaar, in huis en portemonnee. En dat willen we toch allemaal? Stokom voor niet alleen voelbaar in huis, maar ook voelbaar in de portemonnee. De firma Heinen en Hopman, Zuidwenk 45 Spakenburg, verhuurt cv-ketels. Voor meer informatie belt u 034 -99 83014. Heine.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 Elke avond in Café Brutus. Rockin down, rockin out, oh, oh. Café Brutus, het café met jouw muziek, blues, rock, country, enzovoort. Café Brutus, Kankerledenstaat 5 in Amersfoort. Kom eens langs als je durft: regionaal voor allemaal. Jacksons waren dat zeven over. Fijn dat je erbij bent. Mark Bottergraaf, een uur volop bij je met de mooiste muziek. Dit is Maarten Peters en White Horses in de Snow. Een pracht van de plaat van deze heer Keister Terden. He Zeker mag ik dat wel zeggen, Chubby Checker met de Limbo Rock. Prachtige muziek op Keistad FM. Mark Graven bij met de mooiste muziek. Dit is Chair, If I Could Turn Back The Time. It's in code deep. Ik dacht er toch wel uh, If I could turn back the time van Chair hij van Paul McCartney is momenteel weer aan de tour hier in Europa. En het verhaal wil dat hij iedere avond een vliegtuig pakt en naar huis gaat met zijn vrouw Linda om bij de kinderen te kunnen slapen. Wat een goed huisvader zouden we zo zeggen in het jaar 1989. Keistad FM, en nog een dik half uur Mark Bodegraaf erbij met de mooiste muziek die je maar kunt bedenken. En dat weet je, dat roepen we altijd hier zo. Als je wilt schrijven even naar Keistad FM, Postbus 198-3800 de in amersoort en dat richt je me ter attentie van mark bodegraven toerist in paradijs Stefan en de Miami Sound Machine, mooie muziek en op een mooie zaterdagavond, oftewel door de weekse dag mag het ook heten, gewoon maakt niet uit, Keistad even met Mark Bodegraven. de mooiste muziek, muziek waar je van geniet. Hoort het hier. 70, de formatie Kiss, Paul Stanley and Friends, zo zouden we het ook kunnen zeggen. And I was made for Loving You. Prachtige klanken zo uit het verleden, maar we ruis natuurlijk ook uit het heden, want daar zitten we voor hier op Keijstad TV natuurlijk. Kiss, AMC, a bit of switch, dergelijks. De kleine meisjes, de flygirls, loud en Clear. Nou, we hopen voor deze dames dat dat luid en duidelijk overkomt. Die uh, leuke plaat van deze drie meiden. Ik moet zeggen, toen ik het de eerste keer beluisterde, vond ik het niet zo. Maar als je het een aantal keren gaat beluisteren als DJ, wow, dan zeg je het niet onaardig. Dat had ik niet bij deze plaat met die familie van van jullie. Gull, I'm gonna miss you. Pracht van de plaat. De eerste toon toen al.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 Ja, het is jaar 1984, Tom Robinson en crew en listen to the radio. Dat doe je natuurlijk Kees, dat even. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Oh ja, zeker even vanuit Amersfoort. En wij hebben iedere week een schrijft. En deze schrijft is van een aantal weken geleden of niet, dames? Ze beamen het, zeer zeker. Luf, helemaal weer terug aan dat moment Welcome to my party. Dat is hun allerlaatste opname. Blijf het een hele leuke plaats vinden. De dames, love and welcome to my party. Nou, mijn feestje zit er alweer op. Want het is een uur volop met uh, bodegraven. En dat is alweer afgelopen. Niet voordat ik je nog even het postbusnummer van Keijstad FM heb gegeven natuurlijk. Want uh, als je wilt schrijven, dat is natuurlijk bijzonder welkom. Dus postbus 198-3800 AD in Amersfoort. De laatste die ik voor je ga druisen. Die van City Youngbloods. If only Oli could. Oh, zo mooi. Zeg bedankt voor het luisteren. En wij treffen elkaar natuurlijk zeker nog een andere keer. Maar geniet nog even van deze, want hij is plaveloos mooi. Everybody all around the world Stand down Humble Probers. Join in my head United for stronger Fighting for peace. Felt, sharing our feelings Believe me, if only I could I'd make this world a better